Plotlewin Lewin met het NOS-journaal. Op een demonstratie in Den Haag van Black Lives Matter... zijn vanmiddag een paar honderd mensen afgekomen. Dat is een stuk minder dan de eerste demonstratie begin juni. Toen kwamen er 1500 mensen op af.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 Het aantal coronapatiënten op de IC's is met 57 patiënten onveranderd. Het aantal niet-coronapatiënten op IC's ligt nu boven de 600. Normaal zijn dat er ongeveer 900. Dat het aantal stijgt is volgens het landelijk netwerk acute zorg een teken dat de reguliere zorg geleidelijk aantrekt. Het RIVM meldt 8 nieuwe doden door het coronavirus. Ook zijn er twee nieuwe ziekenhuisontnames vanwege corona.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you Zet life. Echo life. Echo life. Echo life. Echo life. Echo life. muziek Voor jou geluid Je speakers uit Je uit in radio, maar dan heb je ook wat. Als ik in je ogen kijk Vliegende vlinders keihard door mijn buik Oh wat gaf Cupido mij toch een mooi cadeau Oh waar was jij? Lekker ding! Wat ben je mooi? Ik zou zeggen, een hele goede je avond. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Hier zijn we weer bij yeah, yeah. dus Entertainers for You. What Hier bij hem. Entertainers for You, die 106.9, 104.5 op de kabel vanaf de tolweg 10A. En ja, heerlijk. Ja, we gaan weer lekker muziek draaien. En zo ook met, uh, ja, ja, dobbel, dobbel, dobbel R. En uh, ja, zullen we maar weer. Hij nou, zit je het eten, eet smakelijk! Ja, zeker doen. Ah, ja, gezellig, vet, Zeker, en we gaan verder met Barabara en Michael Trello. Bada, bada, bada, bidi, bidi, Blijf er lekker bij, hè. 106,9, 104,5 op de kabel En natuurlijk 6 op DAB 6A. Ah. Ja, en digitaal Kanaal 40, natuurlijk. Tot 8 uur en tot 1,5 miljoen. En met de mooiste hits, de gezelligste dit. Zowel Nederlands als ja, anders, anders talig E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar noidinha, noidinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente bara van Michael Telo en ja, we hebben natuurlijk weer iemand aan de telefoon hangen en dat is Sam, Sam van Veldhoven. Sam, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Hey, hoe is het? Goed toch? Ja? Lekker. Ja. Hey, jij hebt een nieuwe single uitgebracht. Wat ben je mooi? Klopt, ja, ik heb een nieuwe single uitgebracht. Ja, wat ben je mooi? Wat, uh, hoe, hoe kom je aan de tekst? Wie, wie heeft dat verzonnen? De, de tekst en uh, het liedje is gemaakt door Manfred Jongen Ja. Uh, en de clip is gemaakt door Carol Casfors van Kafka Productions. Ah, oké. Okay. Dus we kunnen dan lekker op YouTube uh, kunnen we even naar de, naar de videoclip kijken, toch? Ja, dat zeker. Hé, hey, en uh, ja, de single gaat lekker, hè? Ja, hij gaat heel goed op Spotify en op YouTube uh, loopt hij ook goed. Ja. Dus uh, helemaal mooi. Ja, hé, hey, en... Uh, ja... Je, je, je gaat er heel snel weer een uh, single achteraan komen, of... Uh... Uh, we laten deze even zijn gang gaan, natuurlijk. Ja. En uh, ja, als het klaar is dan uh, gaan we weer plannetjes maken, hè? Ja, want uh, je hebt nog geen ideeën? Nee, nee, nee. Nee, dus er, er komt nog... Uh, er blijft een verrassing, laten we het zo zeggen. Ja, dat zeker. Hé, hey, en uh, ja... Hoe is het eigenlijk met school? Het gaat goed met school, ik ga een halve dag in de week naar school. Oké. Okay. En, uh, Ja, dus de, dat is top. Ja, en dan uh, is het. Uh, doe je alles uh, online, zeg maar? De rest? Uh, de rest doen we online. Gewoon uh, wat delen En gewoon een halve dag, uh, ja, van uh, half negen tot twaalf, gewoon. Uh, gewoon les. En dan krijgen we gewoon uitleg voor de. Uh, ja, voor de online lessen en zo, en dat allemaal. Oké. Okay. Hey, maar dat geeft je wel weer, weer tijd om uh, nieuwe ideeën uit te vullen... voor, uh, voor uh, ja, nieuwe muziek natuurlijk, nieuwe gedachtes. En, uh, ja, je kunt je eigen dan uh, iets langer met de muziek bezighouden, toch? Ja, dat zeker. Ja, Ik bedoel, dus ieder, ieder voordeel heeft weer... Uh, of nee, ieder nadeel is voordeel, hè? <laughs> ja. Heel <Ja>, toch? <laughs> hey en... Uh, ja, wat, wat, wat, wat, wat, uh, wat, wat uh, ga je nog doen uh, in de tussenperiode... He, want die, ja, optredens zijn er natuurlijk niet, of wel? Nee, ik heb geen optredens. Ik heb, kijk, uh, op 12 juli. Ja. Ik heb ik optreden van, uh, ik weet niet of je kent, de Nans. Ja. Uh, die zit dan zoveel jaar in het vak, ik weet niet precies hoeveel, maar. Ah, een poosje, ja. denk ik. Ja, ja. Het zal ongeveer, uh, ik denk 15 of 20 jaar zijn. Nou, volgens mij 50 jaar? 40 ja, zo. Uh, 40. Oh, 40 al? Ja, ja, echt. Ja. Aha. Nou, dat is een behoorlijke tijd. Zo lang, ja, zo lang ken ik hem niet. Ik ken hem wel, nee. maar al ook wel een poos. Maar niet zo lang. Ja, nee, dat klopt. Hé, hey, en uh, ga, je, ga je ook nog iets, iets leuks doen? Uh, misschien uh, uh, optredens via uh, een kanaal van, uh, van YouTube? Of, uh... Nee, uh, we, livestreams, uh, ja, dat doe ik niet. Niet? Oké. Okay. Nee, nee, nee. Ah, oké. Okay. Nou ja. Ik denk dat we hem dan uh, een beetje gaan, uh, gaan draaien voor jou. Ja, dat is goed. He, want uh, ja, daar bellen we tenslotte voor. Ja. En je, je hoort hem al stiekem op de achtergrond. Ja. Hé <laughs> hey Sam, dan gaan we hem lekker draaien. Is goed. Hey, goed weekend en groetjes naar allemaal, allemaal. He. Hetzelfde, doei. Doei doei, tot de volgende keer. He. Tot de volgende keer. Doei doeg. Doei. Je bent onweerstaanbaar. Ik vind je zo lief. I'm oh. Yeah. ben je mooi. zon van Veldhoven, zijn nieuwe single. Je hebt het net kunnen horen via de telefoon. Uh, ja, helaas, ja, de studio bezoeken, dat, uh, dat uh, gaat helaas nog niet uh, helemaal uh, lukken. Maar goed, we gaan, uh, de, de muziek is daar niet minder om. En we gaan gewoon lekker verder. En dat doen we met uh, ja, uh, Ja Man. Entertainment for you. Meer dan radio. Zo is het, Ja Man. Ja Man, met de marathon. En je bent nog mooier dan ooit. Of aan de Je bent nog mooier dan mooi en dan dan lief Je hebt nog gevangen om mij dat het dief. Je zit in mijn hoofd en wat je dan nou gelooft Dat weet je toch niet Omdat je dat toch niet ziet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 Zoals je me dan bent. Ik wil je dicht bij mij, want het voelt goed. Wat je best maar me doet.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 lekker naar de nummer 1 van de Entertainment For You Dutch Top 5 Wilfred Belles en waar ben je nu? Ik ben hier in de studio aan de Toorweg 10A Ik zou zeggen blijf er lekker bij tot 8 uur is dit uh, Fred Hey met Entertainment For You met de leukste en de lekkerste muziek en vooral Nederlandstaandig natuurlijk Er zijn van die momenten dan ben je even terug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 Wacht er alstublieft op mij. Entertainment for you top 5, Joel Dellis, en waar ben je nu? U luistert naar Entertainment for You. Mm -hmm. Laus Johanni. En die, uh, ja, die, die jongen, ik heb eigenlijk laten vertellen... dat het... Uh, uh, die uh, dan uh, eigenlijk op de achtergrond... hoort een beetje rappen en dansen. Dat is uh, de dus, uh, broer van Humberto dan. Ja, die kennen we allemaal wel natuurlijk van... Uh, RTL Late Night. Ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, ja dat, uh, dat is zo. Ja. En wat gaan we doen? Zomer op je radio. Zo is dat. En we gaan lekker naar uh, Gratdame. En daar hebben we overigens een zuiver hart. Rad, Nou, nou. Blijf lekker bij. Luister, uh, blijf er lekker bij. Tot de uh, acht uur entertainment voor jou. Ik vertrouwde je. Want je had wel duizend keer gezegd Bij mij kan jij altijd terecht. Dus ik vertrouwde je. Hoe zeg het maar wees niet bang bang.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 Want je had geen zuiver hart, de rat En ik ben er niet gelopen Ach, ik was zo ver weg En wat vond ik meer? We gaan door met Jannes. En alle sterren zwijgen. Blijf er lekker bij! De avond die wacht weer op ja. En lacht ons dan toe. De morgen vergeet ik maar van Al weet ik niet hoe.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 Dat altijd op die zaterdag. Momenteel tussen 6 en 8. Op die 106.9. 104.5. DAB Plus. 6A. Digitaal Kanaal 40. Zigo. En ja, we gaan zo iemand bellen. Maar eerst gaan we nog een plaatje draaien van Jeff Pitanis En hij heeft het over verloren tijd. Nou, ik vind het zeker geen verloren tijd hoor. Het zonnetje schijnt. Ik heb de zomer in mijn bol. En uh, ja, blijf lekker luisteren. Want uh, we gaan zo weer iemand bellen natuurlijk. En wie dat is, ja. Als al jong toen ik mijn eigen droomde volgde. Ik volgde altijd mijn eigen pad. En kwam overal, in ieder dorp en elke stad. Stond achteraf, soms te snel op eigen benen.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 We Radio. Uit, de, uit Den Haag, je weet het wel Want als ik jou zie staan Oh je bent zo En als ik jou zie staan yeah. eh, Heerlijk Zo, de tafels en de stoelen mogen weer terug Litsen, ik zou zeggen een hele goede avond Nou, goede avond Sorry, wat zei je? Ik zei wat een feestje op de radio hoe? Nou lekker hè ja, <laughs> ja Ik bedoel, het zonnetje erbij, heerlijk Ja, mooi man ja Ik weet niet hoe het, uh, hoe het daar bij jou is natuurlijk Maar hier schijnt de zon vol uit ja, hier ook. Het is lekker temperatuur. Vandaag lekker warm. Ja, het is... Uh, hier momenteel is het 22 graden, dus... Ja, ik denk dat het hier ook zal zijn. Ja. Ongeveer. Nee, vandaag huh. heeft een, een, een goede vriend van mij geholpen. We zijn naar Straatig geweest. Ja. En uh, uh, ik ben vanmiddag even lekker met mijn kinderen het bos in geweest. Hartstikke fijn, joh. Oké. Okay. Ja, lekker. Ja. ja. heerlijk. En ik bedoel, uh, ja, daar is het weekend voor ook. Ja, nee, hey. Nee? Tuurlijk. Nee. tuurlijk. Ja, we bellen jou natuurlijk eventjes vanwege jouw uh, nieuwe single. Achter jouw lach verberg jij elke traan. Ja. Ja. Hoezo? Uh, ja, nou, nou zijn we natuurlijk uh, hoop, uh, hoop van jou. Uh, uh, ja. Ja. De bellen is ja, heerlijk. We, we zijn natuurlijk... Uh, uh, uh, uh, ja, we hebben heel veel uh, liedjes gemaakt. En ja. Eigenlijk als je het zo allemaal op een rij gaat zetten... is het eigenlijk wel een totaalschilderij. We gaan van, uh, van liedjes met de knippo, gimmick... Ja, ook ja. Nog hele serieuze liedjes. En uh, ja, dit is er ook weer eentje van Emil. En uh, Emil en ik, die hebben een uh, uh, vriendschappelijk, een hele goede klik, emotioneel ook. En uh, nou, wij, wij zitten regelmatig gewoon wel eens als vriend aan tafel. En dan heb je gewoon al over nou, ja, de, de dingen in het leven. En uh, dat resulteert gewoon de laatste tijd in uh, een klein beetje autobiografische liedjes. En dat is gewoon ontzettend gaaf om te doen. Omdat nou, ja, Emil die kent mij door en door. Ja. En uh, ja, dan begint terug te komen in liedjes. En dit is wel uh, uh, wat ik zelf ook heel gaaf vind om te doen. Gewoon uh, mooie liedjes met, met een mooi verhaal erin. Ja. Natuurlijk, uh, als we het hebben over de 24 billen, ik lag maar de bal uit een ja, ja, ja. ja die, Dat was ook fantastisch. En die doen het op de Bühne uh, ook nog steeds fantastisch goed. Ja. Maar ook uh, uh, deze mooie luisterliedjes, uh, uh, ja, is toch wel wat men van mij wil horen. Want uh, we kunnen het tegenwoordig terugzien. In bijvoorbeeld Spotify Artist. Hè? Ja, ja. Als dat die zijn, achter de schermen kan je meekijken. En dan zie je toch wel dat dit wel scoort. Ja, ja inderdaad. Uh, ja, uh, we zijn uh, in het begin eigenlijk een beetje gewend van jou. Uh, een beetje feesten. En, uh, het, ja. uh, en toen ging je eigenlijk de serieuzere kant op. Ja. En, en, en, ja, ja ik, dat... Eerlijk gezegd vind ik het ook uh, beter bij je passen. Ja, dat kan. En, en nogmaals, uh, en door, nou ja, mede door de situatie waar we momenteel in zitten ben ik ook live gegaan op Facebook vanaf het uh, ja. eerste weekend eigenlijk dat we thuis zaten. Ja. Hier uit uh, uh, nou ja, verveling en nieuwsgierigheid. Ja. En uh, nou ja, op een gegeven moment zie je dat het gewoon helemaal booming worden. En we zaten toch iedere week tussen de 60 en de 70 duizend mensen die er naar keken. Ja. En um, ja, ik deed een beetje op manier, weet je. Heb je, een, heb je een verzoek, je vraag mee even aan onder dit bericht. En we nemen maken op het weekend mee. Ja. En dan krijg je toch wel de liedjes naar voren. Uh, ja, ook de serieuze liedjes. Ja, inderdaad. Ja, maar dan zeg ik, ja. Uh, ja. Ik, ik vind het ook uh, heel goed bij je passen. Dus vandaar. Ja, Dank uh, ja. Nee, maar het is, het is echt uh, werkelijk zo. En uh, ja. Als ik, uh, we hebben er ook een hele mooie clip bij gemaakt. En uh, althans, vinden wij. En we hadden gewoon echt. Ja, geluk, het meeste geluk van de wereld. We hebben hem in Hargen aan zee hebben hem opgenomen. En ja. Het was op een woensdagochtend. Het zonnetje stond hoog aan de hemel. Geen vliegtuigen in de lucht. Er, waren, er stond geen wind. En het strand was gewoon helemaal leeg. Ja, ja, ja. Dat weet ja, eh, je gewoon nooit weer. Nee, nee ik, ik, ik weet wat je bedoelt. Ik, ik, ja. ik heb dat natuurlijk ook eh, hier aan deze kant. Eh, ja. uh, waar, waar ik dus woon. En daar, ja. daar komen eigenlijk normaal altijd... en zeker de zomers... continu vliegtuigen overheen. Ja. En, en, en, ja van, van, van de kleine boeings... tot de, de enorme grote boeings. Ja, joh. En, en, en, ja, goed. en, en nu was ja. er eigenlijk... ja, was het stil. Een apart niet? Een hele vreemde geval Ja, het is, het is een hele, hele aparte gewaar... Uh, ja, je bent die drukte gewend. Weet je ja, en... Ja, en, en Gerrit die, die heeft een videoclip gemaakt... en die belde mij eigenlijk... Uh, Maandag s'avonds op, hij zei: we zouden die clip gaan doen in Harlingen. Ja. Maar hij zei: Laat ons alsjeblieft, alsjeblieft naar het strand gaan. En jongen, hij zei: Je weet momenteel niet wat je ziet. Nee, nee. Hij zei: En aanstaande woensdag is het gewoon windstil. En dan kan ik gewoon die drone nog gaan gebruiken. Nou, dat heeft geresulteerd in zulke mooie beelden. Ja. Gewoon echt, ja. ja dat, dat, dat, gewoon, uh, ja. Lucky, lucky shot. Ja, nou ja, ja. Mensen, mensen moeten maar eventjes gaan kijken natuurlijk op YouTube. En daar eventjes uh, ja, een duimpje omhoog doen. En uh, misschien een leuke reactie achterlaten is ook, uh, is ook welkom natuurlijk. Ja, zeker altijd. Ja, toch? Ja. Ik bedoel, ja, daar, daar doen we het voor. Ja, absoluut. Hé, hey, ze zitten nog wat uh, uh, ja, ja, in, de, in, de, in de koffer wat, uh, wat nog, uh, ja, wat ja, nog te, vind... uitgewerkt moet ja. worden? Ja, ja, ja. ja Ik had, uh, nou ja, goed, in, in nee, januari... Uh, ben ik eigenlijk met een idee uh, bij Emiel en Norris gekomen. En, ja. uh, dat heeft geresulteerd in een hele dikke, vette platendeal eigenlijk. En we gaan sowieso uh, uh, binnen nu en twee jaar zes nieuwe singles opnemen. Okay. Uh, deze waar we nu over bellen is dan eigenlijk de eerste uit de rij. En het volgende liedje zijn we nu mee bezig en dat gaan we even een keer helemaal uh, anders doen. We gaan helemaal terug in de tijd en dan echt piratenmuziek. Oké. Okay. Uh, ja, ja ik, ik ken dat. Ja, zo, ja, ja. zo ben ik uh, ja, er ooit ingerold, dus... Ja, maar goed, dit, dit gaat echt een liedje worden. We gaan echt uh, terug in de tijd. We hebben van een week een vergadering gehad met een paar uh, vinylboeren. Zo noemen we dat dan. Hè? Ja. Die jongens die verkopen echt nog uh, de fysieke vinylzingeltjes. En die zitten echt midden in dat piratenhaat. En uh, wij willen gewoon voor onszelf eens gaan kijken van... in hoeverre kan je van een liedje een hit maken... bij de echte liefhebbers van het Nederlandstalige lied. Zo okay. dat er een financieel belang in zit. Hè? Ja, ja, ja. Dus We gaan enkel en alleen op uh, vinyl gaan uitbrengen. En we gaan hem schieten bij de piraten. Oké. Okay. En dan, euh, nou ja, dan willen wij eens gaan zien van, van in hoeverre is, er, is, is het nog mogelijk. En wat er dan met het liedje gaat gebeuren. Ja. Ja, dat, ja, dat is ja, verrassend eigenlijk. Ja, maar nu dat... ook weer nieuwsgierigheid, weet je. Ja, ja, ja. ja. Kijk, je gaat altijd de, de standaard route gaan, Ja. En, uh, en nu eigenlijk... Dan, uh... je, laat hem, je laat hem pluggen, hij gaat naar, naar de grotere stations... Ja. En, uh, maar wij willen nu een keer pr proberen om een, een, een, een, ja, een, een hitje, wanneer heb je een hit, maar om in ieder geval een, een, liedje, een, proberen een hitje van te maken en dan vanuit een heel andere richting. Ja, ja, ja. Omdat dat lukt. Ja. Ja, ja, wie weet. We houden het ja, sowieso in de gaten. Ja, die mensen waren super enthousiast dat ze eindelijk een keer zeg maar, de eer kregen om uh, als eerste een liedje uit te gaan brengen. Dat was fantastisch. Ja. En uh, ja, nou goed, we gaan het zien. Ja, wij gaan het ook uh, meemaken, uh, Litse. Uh, ik ga hem nog net even draaien voor het nieuws van uh, 7 uur. Helemaal top. En dan wens ik jou een heel goed weekend. En geniet ervan. Dat wens ik jullie ook. En uh, geniet van het strand, hè? Ja, zeker. Zeker. Hey, nou, top. Goed weekend. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende, ja, volgende single. Ja, nou dankjewel jongens, voor de ondersteuning. En uh, ik hoop dat je in gespaard mag vallen. Ja, dat uh, vast al. Dat komt goed, uh, Litsen. <laughs> Goedjes <de hele> <laughs> hey. daar. Yo, fijn. Yo, dankjewel. Bye. Hoi, hoi, lids,